7 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Nederlanders moeten zorg zelf gaan regelen, zegt RVZ. Anan wil dat Veiligheidsraad druk op Syrië opvoert... en Montfort getroffen door een windhoos. Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op hun oude dag... zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een rapport.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 natuurverschijnsel trok van west naar oost over het dorp. De brandweer zegt dat zeker vijf straten zijn getroffen. Bondvoort is in de jaren zeventig ook al eens getroffen door een windhoos. Daarbij viel toen één dode. Politienummer voor niet spoedeisende zaken 0900 8844... is gisteravond voor een tijdje onbereikbaar geweest. Het nummer kampte in een aantal regio's eh, vanaf 8 uur gisteravond... tot aan het begin van de nacht met een storing. Noodnummer 112 was wel bereikbaar.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 In het zuiden van Jemen zijn bij gevechten tussen het leger en moslimstrijders zeker 23 doden gevallen. De militanten probeerden een dorpje te bestormen. Inwoners en militairen vochten terug. Verder bombardeerden vliegtuigen van het leger een busje dat van de militanten zou zijn geweest. Het leger van Jemen is in het zuiden bezig met een offensief tegen de rebellenbeweging Ansar al-Sharia. Voormalig Fleetwood Mac gitarist Bob Welch is overleden. Hij werd thuis in Nashville gevonden met een schotwond in zijn borst. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd.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 Ons van Marwijk moet uiterlijk vandaag beslissen of hij een vervanger voor Matthijssen oproept. Hij kan in ieder geval niet spelen tegen Denemarken, maar mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel. DK-voetbal in Polen en Oekraïne begint vanavond met een wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Het weer vanochtend veel zon, later stapelwolken en verspreid over het land buien met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Het wordt zo'n 19 graden, staat een stevige zuidwestenwind. Morgen opnieuw zonnig, met later stapelwolken... die in de oostelijke helft kunnen uitgroeien tot een bui. Morgen wordt het 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file bij Rotterdam op de A15 richting Europort. Tussen Rotterdam-Charlo's en knopen Benelux 2 kilometer. Er staat daar een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Een kleine private bank geeft u veel aandacht. Een grote private bank geeft u veel zekerheid.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het begint vandaag de aftrap van de sportzomer op Radio 1... met het EK in Polen en Oekraïne. Ja, het we zijn erbij op alle fronten. En schakel het komend uur al even met Garkov en praten met Tom van het Hek. Maar eerst naar het andere nieuws van dit moment. Syrië en zorg voor u en mij. Zorg. We moeten in Nederland al zo rond ons zestigste jaar gaan nadenken over de zorg die we op onze oude dag willen hebben. Dat zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De Raad is een belangrijk adviesorgaan voor de regering. Ouderen moeten zelf geld reserveren, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Belangrijk is dat er langer thuiszorg is, onder supervisie van verpleegkundigen. Als goed voorbeeld van dat laatste noemt de raad de Swinhoven Groep in Zwijndrecht. En daar ging Trudy van Rijswijk op bezoek. De ijsvogel wordt eten opgeschept, ziet er lekker uit... Je bakken aardappeltjes, vlees, tuinboontjes. Eet smakelijk, zegt mevrouw Keek Avendeel. U bent hier locatiemanager. Wat voor mensen eten hier? Uh, verschillende. De mensen die hier op de IJsvogel zelf een appartement uh, hebben. En hier achterin hebben we onze wijkbewoners. Die kunnen hier ook komen eten. Twee... Met z'n Gezellig. Ja. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Toch om de mensen vanuit de wijk wat meer uh, ja, de eenzaamheid die in de, in de wijk uh, heerst. En dat is eigenlijk de achterlichtende een reden. U bekijkt ze ook een beetje als ze hier ja. zitten, of niet? Ja, mm -hmm. hoe met de mensen zelf gaat. Zijn ze ziek? Dan neem je even een telefoontje. Zijn ze er niet? Even checken wat is er aan de hand. Dus dat gaat allemaal op een hele leuke spontane manier. Want op van hoge hand is bedacht, je moet zo lang mogelijk uh, zelfstandig blijven... En dat loopt door alles heen wat jullie hier doen? Dat proberen we door alles heen te laten lopen. We proberen ze zo zelfstandig mogelijk te laten draaien. We zijn op weg naar de vierde etage waar meneer Porst woont. Bij mij mevrouw Ina Snier, manager zorg bij de Swinhoven Groep. Ik lees dat jullie 24 uur per dag hulp bieden. Zeven dagen in de week. En dan denk ik, hoe kan dat nou goedkoper zijn... dan mensen allemaal bij elkaar in een verzorgingshuis of een pleeghuis... die op de bel drukken als ze hulp nodig hebben. Uh, juist omdat we wel op de plantage een aantal zorg mensen, zorgbehoeftige mensen bij elkaar laten wonen... zorgt het volume er in feite voor dat het toch mogelijk is... om daar zoveel zorg op te zetten. Hoeveel goedkoper bent u? Er is uitgerekend dat voor Zwijndrecht... dat betekent dat we een aantal miljoenen besparen op de plekken intramuraal. Dus oftewel de opname in het verplegend verzorgingshuis. Uh, in vergelijking met de buurtgemeentes... die een uh, hoger aantal uh, plaatsen voor verzorging en verpleeghuis hebben. Heeft het zin wat de Raad voor de Volksgezondheid voorstelt? Namelijk dat je op je 65 gaat bedenken hoe het moet zijn als je 85 bent? Ik denk dat het voor hele gezonde 65's lastig zal zijn... om na te gaan denken over wat heb ik nodig als ik misschien 85 word... en dan afhankelijk ben van zorg. Ik zou het denk ik niet weten. Je kan hooguit inschatten uh, hoe is mijn status nu. Hè? Wat doe ik nu al zelfstandig en wat niet.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 na te denken over wat heb ik nodig als ik 85 ben. Ik denk dat je dat 20 jaar vooruit niet kan bedenken. Goedemorgen. Ja, welkom. Goedemorgen. Welkom. Wat een mooi uitzicht hebt u hier, meneer Heerlijk, Pors. He? Ja. De hele wijk zo wat het kunt is u overzien. Zo, dat als het donker is, dan zie je net boven de huizen... kun je de schepen nog voorbij zien gaan als ze het licht niet op hebben. Prachtig. En u hebt dit gekocht? Nee hoor, het is huur. Het is huur. Ja. Had u er van tevoren alles over nagedacht... bijvoorbeeld toen u 50 of 60 was, hoe u dat uh, zou willen als u ouder was? Nee, langzamerhand, het komt door de achterdeur binnen, hè? Dus je hebt het eigenlijk niet zo in de gaten. Maar na de 70ste uh, verjaardag, dan uh, zeg je, ja, er is toch wel iets wat, uh, wat niet helemaal klopt meer. Hè? <lacht> nou, nou wil de, de... de Raad voor de Volksgezondheid wil dat mensen al rond hun 65ste een soort van plan maken. In onze levensinvulling en... kwam dat helemaal niet aan de orde. Wij gingen gewoon door. Zou u weer buiten deze woning kunnen? Nee. En wat ik, wat ik ook wil zeggen, verleden jaar toen mijn vrouw overleden is... dat is een hele moeilijke tijd en het is nog moeilijk... maar zo na die eerste dagen dan kwam er iemand van de hulp... en die kwam s'avonds om een uur of negen vragen... meneer Porst, gaat dat een beetje met u voordat ik naar bed ging? Twee, drie minuten dat ze aandacht aan besteden... maar het waren gouden minuten, zomaar even van mens tot mens... Door een bijdrage van Trudy van Rijswijk vanuit de Zwijndrecht bij de swinhoven Groep. Een goed voorbeeld dus van wat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zou willen. Rien Meijering, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid, ligt zijn advies later in deze uitzending door. Rond acht uur zal dat zijn vn gezant Kofi Annan dan vindt dat de leden van de VN-veiligheidsraad nu echt eens druk moeten gaan uitvoeren op Syrië om het vredesplan te accepteren. Syrië moet niet alleen instemmen met het plan, maar het ook daadwerkelijk uitvoeren. What needs to be done to push implementation, and what will be the consequences if implementation is not carried het, volgens Anand moet de Veiligheidsraad het regime van Assad duidelijk maken... dat er consequenties volgen als het zijn vredesplan niet uitvoert. Welke consequenties dat dan zullen zijn, maakte hij niet duidelijk. Tot nu toe heeft Rusland samen met China... vergaande VN-resoluties tegen Syrië tegengehouden. Maar toch lijkt er beweging te zitten in dat Russische standpunt over Syrië. Ik praat erover met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waar bestaat dit bewegen van het Russische standpunt uit? Ja, nou, bewegen is misschien nog een groot woord. Maar, maar goed, in deze, deze situatie rond Syrië... is natuurlijk elk woord dat gesproken wordt uh, wellicht van belang. Um, de Russische uh, onderminister van Buitenlandse Zaken, Bogdanov... die heeft uh, gezegd dat Rusland uh, zou kunnen instemmen... met het zogenaamde Jemen-plan. Dat, uh, dat is een soort alternatief voor het plan van Kofi Annan. Um, waarin uh, ja, de, de, de, de macht in Syrië, waarin Assad, de president Assad... de macht zou overdragen aan een, een plaatsvervanger, iemand... Uit als zijn eigen kring uh, die zou dan vervolgens uh, politieke hervorming moeten door, door, doorvoeren en uh, verkiezingen moeten uitschrijven. En dat zou dan een uh, alternatief zijn voor een vreedzame uh, machtsoverdracht in Syrië. Nou, Rusland heeft uh, daar, daarvan laten weten dat men daar in principe niet tegen is... mits, uh, zei die Bogdanov, het Syrische volk daar zich over uitspreekt. Net als in Jemen het volk dat heeft gedaan. Alleen hoe dat volk dat zou moeten doen, dat laat Rusland helemaal in het midden. Oké, okay, en Geert, jij zegt net heel bewust... Uh, van bewegen kunnen we niet echt spreken. Hoe moeten we deze uitlatingen dan interpreteren? Nou, Rusland heeft eigenlijk voortdurend gezegd uh, dat, dat het uh, instemt met alles wat het Syrische volk zelf wil. En, en dat betekent eigenlijk uh, met andere woorden dat Rusland koste wat kost uh, tegen alles is wat van buitenaf komt. Rusland wil koste wat kost vermijden dat er een buitenlandse interventie komt. Hè? Het Libië-scenario noemen ze dat. En dat is ook de reden waarom Rusland steeds uh, tegen allerlei uh, felle resoluties en sancties uh, tegen Syrië stemt. Men is in Moskou natuurlijk ook bang voor het verlies van de eigen belangen in Syrië, uh, militair belangen. Men heeft daar een uh, steunpunt voor de marine in Syrië. Uh, maar ook uh, belangen wat betreft de, de wapenhandel. Uh, ook in de olie- en gasindustrie is Rusland daar actief. Men is heel bang dat, dat dat allemaal kwijtraakt. En daarom is Rusland zo voorzichtig met, met die uitlatingen over Syrië. En ze willen eigenlijk garanties ook van Amerikanen, bijvoorbeeld van andere buitenlandse uh, uh, landen die zich daarmee daar bezighouden, dat Rusland die belangen ook zou kunnen bewaren uh, als Assad weg is. Ja, want dat weten ze natuurlijk niet zeker, wat er gebeurt als Assad weg eens wie er dan komt en of die uh, nog steeds vrienden wil zijn met Rusland. Dat is het gevoel wat ze hebben. Ja, dat is volkomen onduidelijk. En, en ook dat is de reden dat, dat er natuurlijk voortdurend overleg is, ook tussen Moskou en Washington. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat gisteren nog eens benadrukt. Er is voortdurend contact tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en Hillary Clinton. En vandaag arriveert een adviseur, de syrië adviseur van Clinton, die arriveert in Moskou om te kijken ja, hoe het met de Russen is. Zo, zo is het letterlijk gezegd gisteren... door een woordvoerder van het State Department. Uh, die Fred Hof gaat naar Moskou. Om te kijken hoe ver we zijn... Uh, wat de Russen er uh, nu over denken. Uh, dat dat, dat Jemen-plan zal natuurlijk ter sprake komen. Dat is een plan waar uh, premier Medvedev... niet zo lang geleden op de G8-top... Uh, met Obama over heeft gepraat. En de Amerikanen hadden daarvan de indruk... dat Rusland daar op zich wel oren naar heeft. Maar het buitenlandse beleid in Moskou... wordt gemaakt door het Kremlin, door president Poetin. Die zullen zelfs daarover moeten uitspreken. En dat zal waarschijnlijk op zijn vroegst gebeuren op de komende G20-top in Mexico. Goed, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Dank je wel, Geert. En zo dadelijk vanavond begint het EK. Zijn het al? morgen speelt oranje in Kharkov En is die stad daar klaar voor? Dat horen we straks van onze correspondent Tim de Wit. Verkeersinformatie? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er staan geen files. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Spaanse Rode Kruis heeft voor het eerst een oproep gedaan. voor hulp aan de eigen bevolking. Volgens de hulporganisatie is er 30 miljoen euro nodig. om een nieuwe groep van zo'n 300.000 extreem kwetsbare Spanjaarden te helpen. Correspondent Rob Zoutberg was bij het uitdelen van luiers, babymelk en wc-papier. in de Madrileense voorstad Tres Cantos. Loodzin.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 Ze zijn echt aangewezen op de steun en de pakken melk die wij aan ze kunnen geven. Tja, zover zijn ze dus inmiddels in Spanje. Hulpprogramma's voor het Rode Kruis, voor de allerarmste, de extreem kwetsbare. Onder een bijdrage van Rob Soutberg vanuit Tres Cantos bij uh, Madrid was het. Dan, de komende dagen, is Kharkov uh, het middelpunt van het universum... voor de voetbalfans van het Nederlands elftal. In het stadion van deze Oekraïnse stad... speelt uh, Oranje de drie poolwedstrijden tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. En in Kharkov is correspondent Tim de Wit. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Je bent gisteren aangekomen. Wat voor indruk uh, maakt de stad op je? Ja, we kwamen gisteren aan op het vliegveld. En om eerlijk te zijn, was het daar nog echt doodstil. Ik had totaal niet de indruk dat er een enorm sportevenement op het punt van het begin stond. Maar... Dat zal vandaag wel veranderen, want de komende uren komen de eerste hordes fans uit Nederland en Denemarken naar de stad. Ja, en dan zal de weer wel wat uh, toenemen. En daarnaast kon je zien dat echt alles hier op het laatste moment uh, klaar was. Want perkjes in de straten werden nog aangehakt. Veel wegen zijn net af en aan sommige wordt zelfs nog gewerkt. Ja, de verf moet bij wijze van spreken nog drogen, maar ze zijn er hier volgens mij wel ongeveer klaar voor. Nou, en heb je al mensen ontmoet? Hoe zijn ze? De Oekraïners bedoel je? Mm -hmm. Ja, ik moet zeggen, ik, ik sprak met iemand gisteren die zei... Uh, dat EK maakt ons allemaal een beetje vrolijker. Want uh, ja, ze zeiden, het, is, het leven is hier, uh, nou zeker in de winter, niet al te aangenaam. Uh, het is nu weer mooi weer aan het worden. En met zo'n groot voetbalevenement voor de deur... Ja, mensen kijken gewoon een stuk vrolijker op straat. Dus nou, dat belooft wel iets goeds. Oké. Okay. Hey, uh, morgen speelt, ik zei het al, Nederland tegen Denemarken. Hoeveel Nederlanders worden er uh, in verwacht? Want je zei, ze komen eraan, hè? Ze zijn inderdaad, ja, de meeste zijn vandaag onderweg en er zullen er ook morgen nog een heleboel komen. Ja, via de KVB zijn er 6.000 kaartjes verkocht aan Nederlanders. Maar de verwachting is wel dat er zo tussen de 8 en 10.000 Nederlanders uh, hier naartoe zullen komen. Dus dat is nog best wel behoorlijk. En als die allemaal een kaartje hebben, dan ja, is het stadion morgen zo voor een kwart oranje. Want er kunnen er ruim 38.000 in. Ja, en dat is omdat in eerste instantie uh, weinig, behoefte mensen, uh, weinig, mens, weinig mensen behoefte leek te hebben om hier naartoe af te reizen. Ja, is dat op zich nog wel een best... Uh, Behoorlijk aantal. Ja. En de Nederlanders die geen kaartje hebben, kunnen die de wedstrijd eh, ergens op een scherm bekijken? Uh, ja, zeker. Ja, er is een gigantisch plein in het centrum van de stad, het Vrijheidsplein. Dat is een van de grootste pleinen van Europa, met een enorm standbeeld van Lenin uh, erop. En die is ingericht als fanzone. Ja, en daar is een soort uh, gigascherm op te hangen waar de wedstrijd op te zien zal zijn. En daar laten ze ook alle wedstrijden van het EK zien, dus ook de wedstrijden van vanavond. Oké, okay, en dan hoop je natuurlijk altijd dat er wat minder fans van de tegenstander zullen zijn. Wat weten we over de Denen? Komen die ook massaal naar Kharkov <laughs> Nou, nee, het is echt een stuk minder dan het aantal Nederlanders hoor. De verwachting is dat die zo tussen de 1500 en 2000 zullen komen. Is ook niet zo gek, want de Denen spelen de twee andere poolwedstrijden in Lvov, Dus veel Denen kiezen ervoor om vooral... Alleen daar naartoe af te reizen in plaats van ook naar Garkov. Want dat is echt helemaal aan de andere kant van de Oekraïne. Nee, dus de Nederlanders zijn ver in de meerderheid morgen. Goed. Um, ik begrijp dat een deel van de Oranje-fans uh, bivarkeert op de Oranje-camping. Hè? Een ander deel bij mensen thuis. Um, er schijnt ook nog een deel op de Bonnevoie naar Garkov af te reizen. Ik neem aan dat jij gewoon in een hotel slaapt. <laughs> ja, wij slapen ja. gewoon in een hotel. En er zullen ook wel aardig wat fans in een hotel slapen. Maar is er nog plek? Maar uh, ja, ja, volgens mij wel. Ja, nee, de, de hotels uh, hadden op voorhand natuurlijk de prijzen enorm hoog neergezet, wat heel veel mensen heeft afgeschrikt. Nou, die prijzen zijn behoorlijk gekelderd de laatste weken voor het EK, dus er is zeker nog plek. Maar wat volgens mij vooral een rol speelt is dat heel veel fans uit Nederland hier helemaal niet komen om te slapen. Want die hebben, die hebben helemaal geen accommodatie geboekt. Die vliegen morgenochtend hier naartoe mm -hmm. uh, en worden dan na de wedstrijd weer in een bus richting het vliegveld gezet. En die zullen diezelfde nacht dus gewoon weer in Nederland aankomen en daar ook slapen. Ja, waarschijnlijk was dat voor, de veel, voor veel van de fans gewoon de best betaalbare optie. Ja. Hé hey Tim, we horen later nog van je. Dank je wel voor nu. Okay. Zeven minuten voor half acht... Ik luister naar het NOS Radio 1 journaal. We laten het oranje nieuws weer even los. Dit weekend gaan de Fransen weer naar de stembus. Opnieuw, inderdaad. Ditmaal zijn het parlementsverkiezingen. Terwijl de rechts hoopt dat het zich kan herpakken... naar de nederlaag van Nicolas Sarkozy... hoopt de nieuwe president Hollande nou juist op een linkse meerderheid. De campagnestrijd in de Franse politiek gaat dus onverminderd door. 10 en 17 juin avec François Hollande... donon une majorité au changement. Donon une majorité à la droite la droite de conviction. De spotjes op TV zijn weer helemaal terug. Maar de echte campagne die wordt toch in dit soort zaaltjes gevoerd. Zoals hier in het 8e kiesdistrict van Parijs. Een handjevol belangstellenden is afgekomen op een debat met Sandrine Mazetier. Kamerlid namens de Parti Socialist van François Hollande. En die dus graag herkozen wil worden als een van de 577 parlementariërs van die Assemblée Nationale. Na afloop van het debat staat ze even een sigaretje te roken op de stoep van de vergaderzaal. Mevrouw, uw slogan is: geef de verandering een meerderheid. Maar wat betekent dat? Het is belangrijk om een meerderheid te geven. Want depuis 6 mai, de du de van de president van de Republiek, François Hollande. On respire mieux dans ce pays. Tout va mieux. Et en même temps, tout peut repartir en arrière. De overwinning van Hollande betekende een zucht van verlichting voor het land, zegt de socialisten. Maar alles kan maar zo weer teruggedraaid worden. Als we de komende parlementsverkiezingen verliezen. Nou, als je de peilingen mag geloven, dan zit dat er niet in. Maar niets is natuurlijk zeker tot aan 17 juni. Want dan is de tweede ronde. En wat zou het betekenen voor de machtspositie van president Hollande als links toch geen meerderheid weten te behalen. sur lesquelles le président de la République a été élu ne pourra être donc le président seul de l'Élysée ne peut pas faire grand-chose. Hollande is dan vleugellam, zegt Mazetier. Maar toch is het vaker in de Franse geschiedenis voorgekomen een cohabitation dat de president moet regeren met een meerderheid van een andere politieke kleur en dus ook een andere premier. Maar wat zou dat betekenen voor Europa voor de eurocrisis? Il y a surtout une très très bonne nouvelle avec l'élection de François Hollande pour l'Europe et pour l'euro parce que on on en a fini avec le dogme van d'un euro purement et strictement austéritaire. Met de komst van Hollande kwam er hoop in Europa dat de eurocrisis niet alleen via dogmatisch bezuinigen moet worden aangepakt. Je kunt zich voorstellen dat een Frankrijk geleid door een president geen goed nieuws is voor Europa. Want dan zal er helemaal niets veranderen in dit land. Aucune des portée par François Hollande pendant la campagne présidentielle ne pourra être totalement mise en œuvre. Ja, waarschuwende taal dus van Sandrine Mazatier. Met de oproep dat iedereen moet gaan stemmen. Het is natuurlijk ook gewoon een slimme strategie. En die slaat hier natuurlijk goed aan. Want ondanks een lang verkiezingsjaar hebben ze hier nog genoeg energie. voor een volgende stembusgang. vieux militant socialiste. Vol met energie deze wat oudere meneer. Dus daar hoeft Mazetje zich geen zorgen om te maken. Maar hoe zou u deze verkiezingen dan inschatten? Net zo belangrijk als de presidentsverkiezing? C'est aussi important. Sinon plus important. Parce que ce sont les. De wetsvoorstellen die president Hollande straks wil doorvoeren... die moeten door het parlement. En dat maakt de komende verkiezingen net zo belangrijk... als de presidentsverkiezingen, zegt hij. Misschien zijn ze zelfs nog wel een stukje belangrijker daardoor. Ja, en uiteraard verslaat Ron die verkiezingen dit weekend voor u op radio.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 Ouderen moeten zelf voor hun zorg gaan betalen. Een advies over weigerambtenaren ligt al weken in een la. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Ouderen moeten hun zorg zelf gaan betalen en organiseren. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid aan het kabinet. 2050 hebben namelijk een miljoen Nederlanders ouderenzorg nodig. En dat is van publiek geld niet meer op te brengen. Dat wordt dus zelf sparen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 De Zuid-Koreaanse jongen uit Kampen die zijn VWO-examen mist... omdat hij Nederland niet meer in mag, kan dat examen alsnog gaan maken. Hij kan daarvoor terecht op de Nederlandse ambassade in Seoul. De scholier woont al 14 jaar in Nederland... maar toen hij terugkwam van een schoolreisje naar Londen... bleek dat zijn verblijfsvergunning al twee jaar was verlopen. Hij reisde door naar zijn ouders in Zuid-Korea... maar miste daardoor dus wel zijn eindexamen. Minister Leers biedt hem nu een plekje op de ambassade aan... tijdens de herkansingsperiode. Kofi Annan wil dat de Veiligheidsraad de druk op Syrië opvoert. De oud-VN-chef sprak de raad vannacht toe. samen met secretaris-generaal Ban Ki-moon. Volgens die laatste verwachten de Syriërs nu actie van de VN. De Ze zijn they Ze willen vrede Gisteren werden VN-waarnemers beschoten in Syrië. toen ze polshoogte gingen nemen in een dorp vlakbij Hama. Daar vond woensdag een bloedbad plaats. Minister Spies heeft een lang verwacht advies van de Raad van State over weigeren ambtenaren al een tijd lang in een la liggen, melden bronnen aan de NOS. Tot nu toe mogen ambtenaren weigeren homoseksuele stellen te trouwen, maar de Tweede Kamer wil dat daar een einde aan komt. De Raad van State werd om advies gevraagd. Dat advies zou dus al tijden klaar zijn, maar de Kamer heeft het nog steeds niet gezien. Spies ontkent dat ze het rapport bewust achterhoudt.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 Geen spoed, wel politie. Het nummer daarvoor 0908844 was gisteravond en vannacht een tijd niet overal bereikbaar. Dat had te maken met een storing bij telecomaanbieder Tele2. Die werd weer veroorzaakt door een stroomstoring in Rotterdam. Tele2 schakelde over op noodstroom, maar dat mocht niet baten. Noodnummer 112 was overigens wel de hele tijd bereikbaar. En Montvoort in Limburg is gisteravond getroffen door een windhoos. Daarbij is van drie huizen een groot deel van het dak weggeblazen. Veel andere huizen zijn dakpannen kwijt. Volgens bewoners ging het allemaal heel snel. Ik was net de fiets op een truimen en het was in een fractie ja, heel snel. Heel harde wind. Het was echt ja, niet te beschrijven. Heel raar. Ik heb het nog nooit meegemaakt. De hoos in Montvoort ging van west naar oost. Volgens de brandweer zijn zeker vijf straten getroffen.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 tot morgen maximaal 17 of 18 graden. Morgenavond kan lokaal nog een buitje vallen... maar wordt het geleidelijk overal droog en klaart het op. ANWB Verkeersinformatie. Momenteel geen files in Nederland. Wel een lange file net over de grens in België... op de E19 richting Antwerpen. Heeft te maken met een aanrijding op de ring van Antwerpen. Verkeer kan het beste omrijden via Rosendaal, Bergen op Zoom... via de A58 en de A4. De Liefkenshoek is tijdelijk tolvrij.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Windmolenpark Luchterduinen wordt definitief aangelegd. Een verzameling van 43 windmolens voor de kust bij IJmuiden. Initiatiefnemer is Eneco. Het maakte gisteren bekend dat het er komt op een boot... in het Prinses Amalia Windpark. Verslaggever Martijn Holtrop sprak aan boord... met Ruben Dijkstra van Eneco. Acht en bij.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 Uh, he, die, twee, die twee keuzes maakt: enerzijds voor duurzaam en anderzijds niet in de achtertuin. Uh, en dan... Mensen willen het niet. Willen, willen, he, er, is, er is veel meer weerstand tegen windenergie op zee. Uh, of sorry, op land dan een windmolenpark uh, op zee. Dat 23 kilometer uit de kust staat en nauwelijks zichtbaar is. Ja. Dus die subsidie daarmee koop je eigenlijk het, het, het probleem af. Uh, ja, de overheid kiest ervoor om uh, voor, voor grootschalige energieopwekking, voor dit soort parken, dat, dat, met name de ruimte die hier op zee is, te benutten. Het voordeel is ook natuurlijk dat het hier wat meer waait dan uh, in Drenthe of in Limburg. Uh, de bodemgesteldheid hier uitstekend is. Nederland heeft een uitstekende uh, grondconditie om grootschalig wind op zee toe te passen. Zonder een geboden, dat zich goed leent voor fundatie. We drijven zo van windmolen naar windmolen door het park. De motor van de boot is uitgezet, zoals je kan horen. En als je vlak langs zo'n windmolen komt, dan hoor je de wind langs de wieken gaan. De, de aannemers, dat, uh, we hebben vandaag bekendgemaakt dat het Van Oort is uh, geselecteerd als uh, preferred supplier voor fundaties uh, en uh, het elektrische systeem op, op zee. Uh, en Jules als aannemer voor het onshore tracé.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 Nou, in het najaar van 2015 wordt de windpark Luchterduinen aangesloten... op het elektriciteitsnet. Tien minuten over half acht is het. We gaan gauw door naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Want wij mogen eindeloos lang over ja. voetbal praten de komende tijd. Heerlijk. Ja. Um, ja, begin vanavond. Uh, ja. Morgen natuurlijk Nederland-Denemarken. Zonder Matthijsen in de verdediging. Straks praten we eventjes over de openingswedstrijd. Maar eerst naar Oranje. Want we hebben het vaak gehad over uh, hoe de bondscoach dat op moet gaan lossen. Um, en wij hoorden vanochtend Vlaar eventjes uh, in de uitzending zeggen... dat hij rekening houdt met een basisplaats uh, morgen. Is dat een verstandige keus? Nou, ik, mij lijkt het geen onverstandige keus. Ik heb het er gisteren ook al even, uh, mijn pleidooi... een klein beetje richting Vlaar gehouden. Goed in vorm, uh, relatief uh, jong. Uh, zijn sterkste periode uit zijn carrière. Heeft ook zijn beperkingen, maar is daar zelf goed van op de hoogte. Dat is altijd heel plezierig als <laughs> iemand goed weet... wat hij uh, ook vooral niet moet doen. En in dat opzicht lijkt het mij de meest uh, zekere en vooral ook... Uh, uh, ...atletisch fitte keuze om Vlaar wat dat betreft voor Matthijsen daar neer te zetten... ...en hem met Heitinga samen het centrum te laten volgen. Dus het lijkt mij een hele logische keuze van de bondscoach. Oké, okay, en nog een vervanger opgeroepen, want hij heeft nog even de tijd om daarover te beslissen. Ja, ja hij gaat mee uh, die kant op. Dat vind ik dan wel weer een teken dat hij blijkbaar toch wat meer kan doen, uh, et cetera. Maar ja, het is vandaag of niet meer zo'n beetje tot morgen voor die wedstrijd. Dus uh, het feit dat het nog niet verder in werking is gezet... ...denk ik toch dat ze hopen en denken dat Matthijsen misschien toch nog spel klaarkomt... Ergens in dat toernooi en laten we dan hopen dat we er lang in blijven, want dan kunnen we ook nog even van hem genieten. Anders ja. is het heel kort dag allemaal. Oké, okay. hey, ik zei het al, ook de openingswedstrijd eventjes maar bespreken met jou uh, in de hoofdstad van Polen Warschau. Ja. Openingswedstrijd Polen Griekenland. Die Polen, um, ja. daar hoor je niet zoveel over. Maar die hebben een paar hele goede spelers. Hè? Die spelen in de ja. Duitse competitie. Wat verwacht ja. jij van ze? Nou ja, die Polen, toen die, toen die pool kwam: hè? Polen, Griekenland, Rusland, Tsjechië. Iedereen, ach ja, ook leuk zo'n poeltje en zo. In die thuislanden hadden we ook wel bij willen zitten. Maar de Polen hebben het toch heel goed gedaan. Is natuurlijk altijd moeilijk. Je speelt alleen maar oefenwedstrijden. Maar ze hebben met Lewandowski, Blasikowski en Pichek. Dat noemen ze wel het supertrio van de Polen. Dat zijn de drie spelers die Borussia Dortmund mede kampioen gemaakt hebben. Aan een Duitse beker geholpen hebben. Zeker die Lewandowski is een hele, hele goede speler. Ze spelen thuis. Ze zijn vol zelfvertrouwen. Ze hebben echt het idee. We gaan wat van dit toernooi maken. Je kan nog veel geld op ze verdienen, Lara. 1 op 50 zijn ze ja. nog op dit moment. Dus het is een aantrekkelijke uh, optie in deze barre tijden. Maar die Polen. Ja, de toernooiwinnaar gaat me wat te ver. Maar dat die wel eens wat verder zouden kunnen komen in het toernooi. Dat iedereen van tevoren gedacht heeft. Dark Horse. Het wordt nu ineens ook ontdekt. Iedereen heeft het nu een beetje over die Polen. Zijn zwaar favoriet. Moet ook nog maar een beetje blijken. Want Griekenland achter denken we. Ach, Griekenland. Maar ja, Griekenland. Rusland bijvoorbeeld verloor geen enkele wedstrijd in de kwalificatiereeks. Dus is ook niet zomaar verslagen. Maar Polen is toch wel echt met Rusland. Die vanavond tegen Tsjechië moet het Rusland van advocaat. Ook al 14 nu wel is ongeslagen. Dat zijn toch wel de favorieten in de pool. Maar goed, gelukkig uh, is het, uh, er zijn de voorspellingen geduldig. En moeten we het vanavond allemaal gaan zien. De tafeltjes kunnen voor de komende 65 <lacht> dagen uit de kast. Hè. Heerlijk. En Rusland-Tsjechië, je refereerde er al eventjes aan. Wat verwacht je ja, van die wedstrijd? Nou ja, Rusland is toch wel echt favoriet door onder advocaat. Het is daar heel rustig geworden, heeft goede clubteams, inmiddels een aantal goede internationals, 14 wedstrijden ongeslagen. Uh, ik heb advocaat nog nooit zoveel lachend op filmpjes gezien als de afgelopen dagen, dus dat is een teken dat hij zich heel uh, goed voelt. En Rusland is toch wel echt ook een van die ploegen waarvan iedereen zegt, ja nou, nou. En de EK heeft vele verrassende winnaars gekend in de mm. afgelopen uh, episodes, dus uh, Rusland is ook zo een van die landen die zomaar eens weer heel ver zouden kunnen komen. Nou, ook dat staat genoteerd. We moeten het ook nog even over een andere sport hebben, want uh, Turner Jeffrey Wammers heeft zich wel weer ja. een afgemeld voor de Olympische Spelen. Dus dan gaat Epke Zonderland. Kunnen ja, we daarvan uitgaan? Ja, officieel moet dat allemaal aanstaande woensdag bekrachtigd worden. Maar Wammers heeft gezegd: Ik kan niet meer turnen op dit moment. Ik feliciteer Epke in feite al. Epke was er ook al zo'n beetje, met name door de wedstrijd vorige week. waarin het eindelijk lukte om dat prachtige eh, driedelige vluchtelement, waar zoveel over gesproken is. ook in een wedstrijd echt volledig tot zijn recht te doen laten komen. Dus Epke Zonderland gaat naar de Olympische Spelen. En ere wie ere toekomt, hij is van begin af aan ook de kandidaat geweest. Hij heeft ook meer rechter op dan Wammes. Het is natuurlijk wel sneu dat hij vanwege een blessure uiteindelijk moet afhaken, maar met Zonderland hebben wij als we één turner mogen afvaardigen toch echt de beste kandidaat. En het is alles of niets bij Epke Zonderland richting die Olympische Spelen. Maar ja, wie weet, wie weet, als hij blijft hangen en blijft staan zoals het zo mooi heet, dan kan hij zomaar naar een medaille gaan turnen. En hij kan nu eindelijk een beetje zorgenvrij richting Londen denken. Dat is ook wel spijtig. Tom, we gaan nog veel van je horen. Oké. Tot later. Joei. Wat betekent het EK eigenlijk voor Polen en Oekraïne? Eh, bijvoorbeeld voor de economie. En wat krijgen we te zien van de aard van de landen? Gaan we het zo over hebben? Eerst maar eens eventjes naar Jolanne van der Velden. Nou Jolanne, je zei al, het zal een rustige vrijdag worden in de spits. Wat denk jij? Ja, dat, dat blijft het ook wel. Maar hier en daar is toch uh, wat fout gegaan. Onder meer op de A8 van Amsterdam in de richting Zaandam. Bij knooppunt Zaandam nu twee kilometer. Het is een aanreding geweest met vier auto's. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. Voor de rest hier daar wat korte files. Langer is de file net over de grens in België op de E19... van Breda naar Antwerpen. Vanaf Brecht tot aan de ring is het aanschuiven. Heeft te maken met een aanrijding daar. Bent u op weg naar Antwerpen, kunt u beter omrijden via Bergen-op-Zoom. En tijdelijk is nu ook de liefkushoek uh, tunnel tolvrij gemaakt. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Zo meer over Oekraïne en Polen. Eerst maar eens eventjes naar Mark Robin Visser. Zo dadelijk om 10 uur begint ja, de Radio 1-sportzomer echt... met de dag van de winnaars. Dan schakelen we nu voor het eerst met uh, Mark Robin. Afwisselend met Prem Radication en uh, Mark Robin dus... de Radio 1-sportzomerbus. Mark Robin, goedemorgen. Ja, Goedemorgen Lara. Heb jij voldoende nog net schone... geen groot rijbewijs nodig. <laughs> <laughs> ja? Heb jij voldoende schone onderbroeken bij je voor de komende tijd? Ik ben helemaal ingepakt. Uh, ik moet toegeven dat ze niet allemaal oranje zijn. Maar dat, uh, dat is ook niet nodig. Daar werk je toch niks van. Maar uh, Lara, ik ben er helemaal klaar voor. Het is een prachtige bus geworden. Het is een witte bus met heel groot het Radio 1 logo erop. Dus ik zou ook tegen de mensen willen zeggen... die straks nog de weg opgaan of die nu op de weg zijn. Let daar vooral op. Mooie witte bus met een grote schotel erop. En daarmee gaan wij de komende, wat is het, 66 dagen, denk ik. Hè? Uh, het land in. Prem en ik afwisselend. Dit betekent dus ook dat ik... Uh, ik ben eigenlijk als het ware uitgeleend. Hè? Ik ben momenteel niet van de NOS, maar ik ben nu van de gezamenlijke omroepen, zoals wij dat zeggen. Want die Sportzomer dat is een initiatief van alle omroepen samen. We hebben ook een, een, een eigen aparte redactie, dat is heel erg leuk. Er zijn heel veel mensen die daar werken die ik helemaal niet ken en ook een paar hele oude, bekende, kortom, ook een heel erg leuk uh, weerzien. En met elkaar, al die omroepen samen, gaan we dus die sportzomer maken. Nou, daar werk ik dus voor. En nu ben ik dan weer op bezoek bij jou, uh, Lara, bij de NOS Gelukkig, in het Radio 1-journaal. -E ja. E ja, dat voelt ik heel vertrouwd. Ik moet even zeggen dat er, um, ja, heel gezellig, ja, het voelt vertrouwd. De, de, ik moet je even zeggen dat er ook er hoort een tuentje bij bij die bus. We hebben een, een dingetje gemaakt en dat heb jij volgens mij. Dus ik zou je willen vragen om even op het knopje te drukken. Okay. Dan kunnen we even luisteren hoe dat klinkt. Gaat ie. Ik gezegd hoor. De Radio 1 sportzomerbus. Zo, zo. Ja, dat wordt dan dus even gezegd... zodat iedereen dan weet dat dat dan dus de Radio 1 uh, sportzomerbus uh, is. En dan weet je dus dat het begonnen is. Dus ik stel voor dat we straks na half tien... want jij gaat nog even door hè... Mm -hmm. uh, dat even doen zoals het moet. En dan gaan we echt beginnen. Dus ik ga zo onderweg. Ik ga er zo in zitten en dan ga ik naar mijn eerste bestemming. Vind het spannend? Mag je al zeggen waarheen of nog niet? Nou, nee, ik zeg het. Ik hou het nog eventjes geheim, want ik, ik, ik heb wel een idee. Maar misschien verander ik nog wel van gedachten en wordt het okay. iets heel anders. Dus oh, ik zou okay. zeggen, straks na half tien, dan kom ik bij je terug. Is goed, dan druk dan ik op de En dan weet ik zeker wat ja. het is geworden. Oké, okay. Oké, okay, leuk. Tot straks. Mark Robin Visser, dus in de Radio 1 Sport Zomerbus. Afwisselend met de Prem Radikeschoe. Zult u hem horen de komende tijd. Nou, over, uh, over tien uur is het zover. Dan klinkt het fluitsignaal in het uh, Nationale Stadion van Warschau. Dan begint het allemaal echt, het EK voetbal. Een en al feest natuurlijk, maar um, ja, wat betekent dat evenement nou voor beide landen? Daarover praat ik met uh, twee gasten die uh, elk uh, land als een broekzak kennen. Jacques Monas, Tweede Kamerlid van de PvdA, woonde en werkte jarenlang in uh, Oekraïne, uh, in Kiev... Een, uh, Komt er ook regelmatig. En Magozata Bos, eh, econoom en hoofdredacteur van Polania NL, de belangrijkste website voor Polen in Nederland. Beide, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Uh, we beginnen even <laughs> bij u, mevrouw Bos, want uh, ja, vanavond begin het in Polen. Hè. Uh, ik kan me voorstellen dat u misschien liever nu in Polen zit op dit moment daar. Nou, vandaag zit ik nog in Nederland, maar over een week ga ik inderdaad naar Polen om de sfeer te proeven en. Uh... Ja, te zien hoe, hoe het allemaal gaat. Dat is, bestond uh, het grootste voetbalfeest in de geschiedenis van Polen. Dus dat wil ik ook persoonlijk meemaken. U wilt daarbij zijn? Ja. ja en uh, u menor, meneer Menars, gaat, gaat u nog naar Oekraïne? Ik zou het heel graag willen. Misschien ga ik op het allerlaatste moment. Maar ik, zoals ik net zei, ik zit ik in de Tweede Kamer. En we hebben ontzettend veel te doen <laughs> nog tot, tot het recess. Veel te druk nog, dus. Ja, helaas wel. En het ligt ook wat gevoelig, hè, geloof ik, om naar Oekraïne te gaan. Ja, maar ik, ik, wie mijn achtergrond kent, die zou, het zou wel heel raar zijn... als ik opeens nu niet naar Oekraïne zou verliegen. Ik ben daar uh, uh, tot voor kort nog altijd regelmatig geweest. En uh, ik vind ook de discussie zoals in Nederland wordt gevoerd zwaar overtrokken. Oké, okay, daar nou gaan we het zo nog even over hebben. Um, mevrouw Marco Zaterbos, um, hoe wordt het EK beleefd in Polen? Wat krijgt u daarvan mee? Nou, dat is natuurlijk het hoofdnieuws op dit moment uh, in Polen. Um, alle nieuws, alle klanten, uh, berichten daarover. Um, dat was een twee jaar uh, lange voorbereiding uh, op het EK. En Polen heeft goed gedaan, niet alleen uh, om uh, vier stadions neer te zetten... ...maar ook met name veel kilometers van snelwegen en uh, nieuwe infrastructuren. En dat is een enorme boost uh, voor de economie van Polen. Dus, en die effecten blijven natuurlijk. Dat is niet zomaar consumptie, maar... Uh, Investeringen. En uh, dat is uh, de belangrijkste toegevoegde waarde voor. Uh, van, die, uh, van het EK. Ja, en ik hoorde gisteren in het journaal uh, een Pool zeggen, ik hoop toch dat we eindelijk eens van dat beeld afkomen dat ja. Polen een tweede rangs land is. Dat is het nou, gevoel dat leeft bij ze. Hè? Ja, natuurlijk, dat is een uh, oude Poolse leed dat uh, met name in Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, Polen wordt nog steeds uh, gezien als het grijze, triste, oostblokland. Mm. En dat is niet zo, dus alle mensen die uh, naar Polen komen, alle 1 miljoen toeristen, kunnen zien dat Polen een modern land is. Booming, veel positieve energie. En dus bij deze vind ik uh, goed dat deze kampioenschappen in Polen plaatsvinden. Maar worden, worden ze gedeeld met de Oekraïne? Ja, en dat ligt dan toch. En dan gaan we even naar u, meneer Monas. Toch weer heel anders. Want Oekraïne dat is een wat armer land. En daar is veel te doen over de mensenrechten. En dat is toch het beeld dat blijft hangen. En u zegt dat vind ik jammer. Ja, dat is ontzettend jammer. Want. Kijk, Polen en Oekraïne eh, hebben heel veel overeenkomsten, maar, maar, maar Oekraïne is tegelijkertijd ook een, een heel ander land. Het, het heeft de relatie met Rusland is uh, veel belangrijker. Het is geen onderdeel van de Europese gemeenschap. En de, ja, de politiek is, is minder democratisch dan in Polen. Mm. Maar, maar tegelijkertijd, als, als wij de afgelopen t, uh, twee jaar geleden in China zijn geweest bij de Olympische Spelen... En ik heb daar eigenlijk bijna nooit iemand over gehoord. En je gaat nu een hele discussie over Oekraïne beginnen. Dan heb je het echt werkelijk niet begrepen. Maar dan zegt u eigenlijk dat de hele Tweede Kamer boter op het hoofd heeft. En de premier inclusief, want die gaat ook niet. Nou ja, het. ik geloof dat we ook, over, ook binnenkort naar de, naar de winterspelen in, uh, in Sochi gaan in Rusland. Ja, ook daar, dan, dan zou je daar ook niet naartoe moeten, dan zou je dezelfde discussie moeten voeren. Kijk, dat er een discussie komt, is op zich hartstikke goed. Maar Oekraïne is tegelijkertijd een schitterend land met heel veel jeugd die allemaal naar het westen kijken. Die zeer modern zijn, zijn ingericht. En dat we kritisch moeten zijn over een kliek die, die in de top het voor het zeggen heeft, dat, dat is zeker. Maar tegelijkertijd zijn dit juist een kansen om een land, om een, om een, een land moet zichzelf tonen, dus... dus uh, dus er uh, ja, wordt veel meer, uh, veel meer uitgedaagd om, om ook uh, ja, moderniseringen door te voeren. Ja. Ja. En u denkt wel dat, dat, uh, dat niet het beeld over de mensenrechten... slechte situatie in Oekraïne blijft hangen? Ondanks uh, het teken. Nou, okay. Of juist door het EK. Uh, Kijk, we gaan nu heel veel dagen uitzenden, ook niet alleen over Polen, maar ook over Oekraïne. En ja, een stad als Kiev is een schitterende stad en ja. ook waar niet gespeeld wordt, zoals op de Krim bij Yalta met schitterende stranden, heel veel historie. Het zijn fantastische plekken om daar te gaan. Oké, nog even van u, mevrouw Bos, want ja. het motto van dit EK is Greeting History Together. Hoe zit het met die band in de gezamenlijke historie van de twee landen? Nou, dat was inderdaad een zeer boeiend uh, historie. En ook een beetje mijn persoonlijke historie. Mijn moeder komt uit Lviv. Geboren nog voor de, voor de oorlog, uh, Tweede Wereldoorlog. En toen was Lviv West-Oekraïne Pools. Dus uh, wij zijn buurlanden. En uh, nou ja. Uh, Oekraïne is uh, onafhankelijk land geworden in 1991. Uh, daarvoor was die uh, Sovjet geweest. Daarvoor Pools. Mm -hmm. En daarvoor Russisch. Dus ja, het is. Uh, ja, dat is een beetje ja, gespannen eh, eh, geschiedenis. Maar eh, Polen hebben veel sympathie voor de Oekraïne. En in het verleden wilden eh, Polen wilde graag dat Oekraïne Oekraïne de Europese Unie zou toetreden. Maar helaas, de huidige eh, president Janukovic eh, heeft meer oren naar, naar Moskou. En dat ja. is jammer. Ja. Um, ik, ik wens u, dank uh, beiden voor deze ochtend. En ik wens u veel plezier tijdens dit EK. Mevrouw Bos en meneer Monas. Dank u wel. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Door naar uh, de media, Marjan Koekoek is bij me. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Natuurlijk veel aandacht in de kranten voor het EK voetbal. Oranje moet nog één dag wachten. Gastland Polen opent vanavond het toernooi tegen de Grieken. Maar of het Poolse elftal gaat winnen, is nog maar de vraag. Nou, volgens trouw, die de komende weken alle volksliederen recenseert, voorspelt het Poolse volkslied namelijk niet veel goed. En dan kan Tom van het Hek wel zeggen dat ze heel goed zijn. Maar de openingszin is namelijk. Nog is Polen niet verloren. En dat is wel het meest tragisch. Het land kent de geschiedenis van steeds maar weer onder de voet gelopen worden. En ook op het voetbalveld spelen ze meestal weinig klaar. Al dus de krant. Hm. Nou, Hier zijn al wel de potentiële winnaars. Je hoorde net Tom van Dijk, volgens hem Polen wel. Maar Spanje en hm. Italië, landen die door de crisis het meest bedreigd worden. Volkskrant vergelijkt de verhouding in de economie en het voetbal met een spaarvarken. Ja, wie het varken omdraait, hoort het muntgeld naar de andere kant rinkelen. Draai voetballend Europa denkbeeldig om en de financieel bedreigde landen... Zijn opeens potentiële winnaars. Mm. Robin van Persie loopt met een giftig shirt rond op het EK. Dan beweert de Europese koepenorganisatie van Consumentenbonden. Het AD schrijft erover. En volgens het EUC ja, bevat het shirt van Oranje te veel nikkel. Dat is trouwens ook het geval bij de tricots van Polen en Portugal. En in de kleding van Spanje en Duitsland zou lood bevatten en zelfs meer dan is toegestaan in kinderspeelgoed. Nou, voor de Volkskrant is het belangrijkste nieuws... een vergelijking tussen de verkiezingsprogramma's. We verlaten het EK-nieuws. Verkiezingsprogramma's van de PvdA, de SP en GroenLinks. Alle partijen schuiven, waardoor de kiezer het niet makkelijker krijgt. De PvdA maakt een ruk naar links, de SP juist iets naar rechts. En ook GroenLinks toont een minder links en vooral groen gezicht. Het VU Utrecht schrijft over een van de grootste vastgoedtransacties... in heel Nederland. Het gaat om de koop van een nieuw stadskantoor... voor de Utrechtse gemeenteraad. Het nieuwe onderkomen van alle gemeentemedewerkers... gaat de stad 214 miljoen... Ja, meerderheid van de Raad kan zich vinden in het kopen van het pand... naast het Centraal Station in Utrecht. Maar de VVD en de SP zijn fel tegen de koop. Het gebouw zou veel te groot zijn. Nou, tot zover de media die dus veel schrijven over het EK. Het zal ook veel te horen zijn in het Radio 1 Journaal vanochtend tot 10 uur. Ik zou zeggen, blijft u luisteren. Marjon, dankjewel.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 waterlicht luister ik naar Radio 1 Sportzomen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vooruitdenkend aan Holland. Vooruitdenkend aan Holland zien wij een grote beker... traag door oneindige grachten gaan. Rij je ondenkbaar blije Batavieren. Dronken van geluk aan de oevers staan. Unit 4. Software vooruitgedacht.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 Dit is Radio 1.